Mijn vader die is dominee, daar word ik mee gepest Zie zou de dus zondag zitten op je vader, kamer naar zijn nest En roep ik godverdomme, dan wijzen me na Dan zeggen ze niet vloeken, anders gaan we naar je pa Papa, papa, papa Ha, je vader, ha, je vader die is gek Je bent zo gewoon niet zo lekker, maar je vader is nog gekker Ja, je vader is nog dan gekker dan gek De vader die is gehoofd en daar word ik mee gepest Hé, hey, hey, waarom zijn jouw rapporten beter dan je wanden? Bevoerdert, dan roepen ze, ja oh yeah! Hij snapt wel, geen bal van, maar wat wil je met zo pa? PAPAPAPA pa, pa, pa. ha, ha, je vader, ja je vader die is gek Je bent zelf niet zo lekker Maar je vader is nog gekker Ja je vader is nog gekker gek. Mijn vader trekt de aandacht Dat prikkelt op protest ha, we hebben aan die vader van jou allemaal de pest Dan huil ik of dan vecht ik Dan schaam ik me Maar los. is dat alles uit en over en ben ik.